9 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Europese Commissie is bij het besluit om Italië geen boete te geven... voor een gebrekkige begroting uit te gaan van Italiaanse cijfers. Normaal zijn de eigen berekeningen doorslaggevend. Blijkt uit stukken die de Commissie heeft gepubliceerd... op verzoek van CDA-Kamerlid Omtzigt. De Italianen schatten de groei van hun economie 0,8 procentpunt... hoger in dan die van de Commissie. De boete die Italië had kunnen krijgen... had kunnen oplopen tot 3,5 miljard euro. Omtzigt vraagt premier Rutte waarom hij akkoord is gegaan met deze gang van zaken. Minister Dekker wacht vanochtend een zwaar debat in de Tweede Kamer... vanwege het rapport over de moord op Anna Faber. Vorige week kwamen de Onderzoeksraad voor Veiligheid... en twee inspecties met harde conclusies. daarder Michael P., die in een forensische kliniek zat... bleek te veel vrijheden te hebben. Na aanleiding van het rapport trok minister Dekker het verlof in... van 21 gedetineerden, waarbij hetzelfde werd geconstateerd. Minister Dekker zegt dat hij niet denkt aan aftreden... en dat hij met de conclusies aan de slag wil. De familie Faber roept de kamer in de Telegraaf op om er geen Haagse stoelendans van te maken en echt tot actie over te gaan. Het Rode Kruis is bereid om vrouwelijke jihadisten en hun kinderen naar Nederland te halen als de regering daarom vraagt. De organisatie wil helpen om de vrouwen vanuit de Koerdische kampen in Syrië naar een Nederlandse ambassade in Turkije of Irak te brengen. Vorig jaar schreef minister Grapperhaus aan de Kamer dat het Rode Kruis onafhankelijk is en niet handelt uit de opdracht van een staat en dus hierbij niet om hulp kan worden gevraagd. Het Rode Kruis zegt nu dat het wel kan. In de Koerdische vluchtelingenkampen in Syrië zitten naar schatting 65 Nederlandse kinderen en hun moeders. Het weer is wisselend bewolkt, met vooral in het zuiden kans op buien, mogelijk met onweer. Vanavond kan er op meer plaatsen regen vallen. Vanmiddag is het een graad of 10. Morgen veel bewolking en lokaal een bui. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. De ochtendspits in Noord-Holland had niet veel om het lijf. Een paar files slechts. Op de A10 is het nu wat drukker geworden... tussen Knoop het Watergraafsmeer en de Nieuwe Meer richting Schiphol, 7 kilometer. En op de rijbaan tussen Lansmeer en Amsterdam-Hemhavens... 4 kilometer, 20 minuten extra. Dat is op de A10 Noord. Op de A27 Almere-Utrecht tussen Hilversum en Knoop het Rijnsweerd... een kleine 10 minuten langzaam rijden en stilstaan. En dat was de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 A tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party It's in a dance alone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 See you smiling Cause I feel so Beleefd het. En jij beleeft het. beside the victory